Twee minuten over elf, dit is de AVRO via Hilversum 1. Biels en Co, een radiofeuilleton geschreven door Jan Moraal en geregisseerd door Jo Fischer Jr. Ja. Uitvoering en verantwoorde vormgeving beleefd aanbevelen... Biels Co. Goedemorgen. Ah, dag mevrouw Kinnebak-Brink. Of ik vanavond wat kan, zegt u? Oh, babysitten. Bij Keesje, ja. Ja, ik, eh, ik geloof dat ik het u toch maar eens moet zeggen, mevrouw Kinnebak-Brink. Kijk, ik kan vanavond wel, hoor. En het is natuurlijk een leuke bijverdienste. Maar vindt u niet dat Keesje daar zo langzamerhand wat te groot voor wordt? Ja, hij vindt het heerlijk als ik hem voorlees. Ja, dat weet ik. Maar ja, ja, dat tijdje voor het slapen gaan op het bed. Ja, ja, daar is hij dol op. Ja, dat weet ik. Ja, ja, ja, nee. Maar ik bedoel mevrouw, Keesje is nu hoe oud? 16? <lacht> Volgende week 17? Kijk aan. Ja, dat bedoel ik dus, hè. Wordt het niet zo langzamerhand tijd dat hij is... Ja, ja, ja, doet u dat? Zeg, praten we er eens met meneer over? Ja, ja, dan hoor ik het wel. Fijn zo. Ja, dag maar ook in de Noem dat nog babyzitten, zeg. Dat is meer pubervloeren. Of ik weet dat meneer dol is op het stoeienpartijtje op het bed. Ik vecht me daar wezenloos voor vijf gulden het uur. Nou, nou, dat wordt hongerlijen hoor. Goedemorgen. Morgen, meneer Biels. Morgen een, een baarsje en een vorentje, zeg, voor de hele dag. Probeer daar maar eens op te leven. Nou, liever niet. Dat bedoel ik. Daar red je het niet op. Dat is mondpestertje. Hm. <coughs> daar begin je mee, hè. En, en dan ben je nog niet eens aan je ontbijt toe. Vis? Ontbijten met vis? Ja, ga jij nou even een vies gezicht zitten trekken, zeg. Ontbijten met vis, ja. Dat is om mij een hart onder het riem te steken, zeker. Ja, ontbijten met vis, ja. Dat is nou eenmaal voorschrift. Ik, ik heb het niet uitgevonden. Ach, jee. Ben je op een vis dieet? Ik? Hoe kom je nou bij? Nee, nee, nee, ik ga het over thuis dus. Over Erik Jan Hendrik. Hai, hey, heb je een logeetje? Logeetje? Nou, nee. Die zie ik voorlopig, die vertrekken die. Die blijft nog wel even, Als we hem in leven houden, tenminste. Nee, wat te erg zeg. Ja. Een ziek neefje of zo? Wat? Geen ziek neefje. Nee, geen ziek neefje, nee. Je, je, je ziet me er hopelijk toch niet voor aan... Dat ik een ziek neefje morgens een baarsje ga zitten voeren, wel? Nee. Nee, en ik mag dan een paar vreempjes in de familie hebben. Ze lopen wel op twee benen, zeggen. Ze hebben geen van allen een staart. Tenminste niet in de zin van staart. Oh, wacht eens even. Een zieke poes. Een poes? Ja. In een aquarium? Nee. Nou, dat dacht ik ook. Nee, zeg. En zeg dan alsjeblieft niet allemaal van die stomme dingen, zeg. Daar staat mijn kop niet naar. Nou goed, uh, maar er is dus een van je visjes ziek. Nee. Nou, dan geef ik het op. Ik niet, ik geef het nooit op. Een biels nooit. Maar op een vorentje en een baarsje kan die jongen niet leven, dat is duidelijk. Ja, nou is het weer een jongen. Ja, moet ik soms meneer tegen hem zeggen. Ja, weet ik dat. Grote, gode, wat heb ik nou in mijn aquarium zitten? Geen idee. Een snoek. Een snoek? Een snoek. In je aquarium? Ja. Ben je anders? Nee. Waar zit hij die dan? Bij hem, meteen. Dat was zijn eerste ontbijt. Voor 1300 ballen antropisch spul. Drie klappen met zijn staart en leeg. Hij kijkt me aan met een gezicht van doe het me maar eens na. Ik zeg nou, ik niet. Ik zeg "Heus dat ik als aannemer niet tegen een duur eentje opkijk... ...maar voor die prijs zou ik er wel even rustig rustige tussendoor tussendoornemen. Wat jij? Tjonge zeg. Een snoek? Ja, een snoek, ja. In een aquarium? Eerlijk. Maar kan dat dan, een snoek in een aquarium? Wel, nee, dat zei ik ook meteen. Ik zei dat kan nooit. Ah, dan moet je net haar hebben. Uw vrouw? Je weet wel, ja. <laughs> ja. De duvel. Nou, daar moet je vooral tegen zeggen dat iets niet kan, zeg. Dan pakt ze meteen het mes. Mes? Ja, hè? Ja, het slachtmes. Om hem te slachten? Nee, om er zin door te drijven. Omdat ze weten dat ik dat niet kan aanzien. Kan ze dat zelf dan wel? Wel, nee, ze aait hem. Die snoek? Erik Jan Hendrik, ja, ik zweer het je. Door haar laat hij zich aaien. Tot in het belachelijke, zeg. Dan gaat hij op zijn rug zwemmen, prachtig. En dan moeten ze zijn buikje kriebelen. En dan ligt hij op het lest, ligt hij te schateren, de smeerlap. Nee, zeg. En jij? Ik, ik drijf de kamer uit, zeg. Ik kan hem met goed fatsoen niet meer wezen, zeg. Waar ik ook ga zitten, hij meet net zolang... Met zijn achterste, tot hij me vol in het vizier heeft. En klababber hem, geen druppel ernaast. Hoe kom jij nou aan een snoek? Gevangen. Jij? Ja, zeker. Ja, ja officieel dan. Officieel? Ja, nou, ja. We gaan hebben niet ja, zachtjes dan. Hè. Mondje dicht, het kind dus. Nee, nee, even even, even, even, even, even. even. Geheim, dus. <lacht> Officieel, ik dus. Ik sta ook met hem op de foto, begrijp je wel, hier. Kijk maar, pol gemaakt. <lacht> Dit was het moment dat hij me vlak voordat hij me in mijn schouwer beet. Jongen, wat een knaap zeg. Ja, leuk hè, Leuke, brutale kop. Hè? Kijk hoe die kijkt zeg. Hè? Hoe die je ang kijkt, zie je wel. <lacht> en soms kijkt hij ook weer heel anders over dan. Hè? Zeg maar, dat neef Eefvist, dat is toch helemaal nieuw, niet? Allemaal, we vissen allemaal, pol ook. Oh, we vissen wat af zeg, maar vangen homer. Hoe dat zo opeens? Ombrik. Ombrik? Ja. Is dat een nieuwe vismethode of zo? Nee, ombrik. Brik, ballenbrand. Oh, van de viswinkel. Zout, Zeg dat nooit, viswinkel. Gebruik dat nooit waar hij bij is. Waarom niet? Omdat het een hengelboutique is. Oh. Wat wilde ze? Over ziek gesproken. Het fijnste van het fijnste, zei... Daar heeft die man voor gestudeerd. Dat staat op gelijk niveau uh, met, zeg maar, uh, dure kunsthandel. Het is niet waar. Ja, ja, ja, ja, zeg, viswinkel, zeg. Daar groeit de man van, van vis. Er komt geen vis bij hem op zijn drempel. <lacht> Trouwens, je ziet bij je toch ook niet voor aan... dat ik een viswinkel ga verbouwen? <lacht> nee, begrijp maar goed. Geld stinkt niet, maar een viswinkel, nee. <lacht> Oh, vandaar dat jullie opeens allemaal vissen, dus. Ja, schrijf erover uit, zeg. dag of veertien. Acht uur naar bed, half vier, op of vier. Nu zit ik al ponteficaal in de ringvaart te roeren. <lacht> en een kopijn. En... Verschrikkelijk, zeg. En jullie steeds met z'n drieën? In het begin, ja. Toen waren we nog met z'n drieën, dus, hè. Toen ging het nog. Toen had je nog die sfeer van. Morgen, chef. Morgen, Lien. Hai, Koen. Morgen, Paul. Hoe is het met je hoofd, jongen? knalt bijna uit mekaar, chef. Die ook, hoor je het? Krijg je daar een een hoofdpijn van? dat Nee, nee, nee, dat is dat ding. Dat is dat ding. Dat ding, hoe heet die? De knikker, de bal, de, de, dat, dat vuur s'morgens, het stijgen van de vlam, de vuurklim. Hoe heet het nou? Uh, zonsopgang, chef. Zonsopgang, je weet wel, ken je dat? Nou, bro. Oh, wat mensen altijd zo met wepen. ...dat het zo'n overweldigende ervaring zou zijn... ...het laaiend uchtend licht dat vuur schiet langs de daken. Ja, ja. Het, een laaiende kopijn, zullen ze bedoelen... ...die vuur slaat uit mijn schedel. Ja, maar we, we hebben hem daar ook recht in het gezicht, chef. Ja, dat weet ik waarachter ook wel, Paul. Maar ik kan moeilijk met mijn rug naar mijn dommer gaan zitten, is het wel. <lacht> Dan lachen die schubbedragers zich helemaal een beroerte. Nee, ik, ik bedoel, we zouden het dus ergens anders kunnen proberen, chef. Ergens anders? Ter helle pol weer even, ergens anders. Kan dat niet dan? Ja, haha. moet ik de boerderij van Brik Ballenbrand dan soms onder mijn arm meenemen? Oh, zitten jullie daar? Ja, maar anders. Ik zit daar naar een bouwopdracht te hengelen, nietwaar? Je verwacht toch niet van me dat ik ergens in de polder onzichtbaar zaken ga zitten doen. Ik wil wel graag dat hij me ziet, ja. Dat als hij s'morgens zijn gordijnen opentrekt, kan zien dat ik zijn branche ook serieus neem. En dat we even naar hem kunnen zwaaien. Morgen, Brik. Mijn compagnon komt straks even bij je langs met het contractje. Akkoord. goed, zwaaien jullie dan even naar hem? Even? Ik sta daar uren voor malle Pietje. In het riet, zeg. Wijven maar, jongens. Weet ik wanneer die man zijn nest uitkomt. Kan je dat dan niet zien, dan? Met die blakerende brandstijging recht in je gezicht. Stinkende blind, zegt Nee, ik gok niks. Zodra het daagt in het oosten, wuiven naar breek. Ik zwaai wel. Ja, het is jammer, chef. Niks aan te doen, Paul. Ja, waar hebben jullie het nou over? Nou, dat dat contract morgen getekend wordt, Lien. En ja. dat we dus in normale omstandigheden... ...van nu of aan wat kalmer aan hadden kunnen doen met dat gevist, ja. chef. Ja, meteen, meteen. Uh, Daar was ik er meteen, meteen. Nou, dan had ik er meteen mee genokt. <laughs> Paul... Ik heb nou genoeg geleerd voor die Michonne-viswinkel, zeg. Het riet groeit mooi uit, zo lang ze maar. Ja, Tine begint al te klagen, weet u, chef. Zeg, Tine heeft niks te klagen, zeg haar dat maar. Ik zal de boodschap overbrengen, chef. Mooi. Zeg, maar kunnen jullie er nou nog niet mee stoppen? Om, om, Erik, Jan. Hendrik, wat dacht jij dat ik iedere morgen dertig man volk aan de hengel heb staan? En als het zo doorgaat, verhongert hij nog? 30 man volk. Ja, een lui van het jeugdhonklin Met ja. z'n drieën konden we het niet aanzien. Nee. Idee van neef Eve, Chef koopt de vangst dus. Premie vissen ter stijving van de honkkas. Kwartje de baars. Ja, de vis wordt duur betaald, chef. Oh, pol, geen gespot met de Bijbel, pol. Oh, u, u bedoelt op hoop van zegen, chef? Nee, dat is het Nieuwe Testament, pol. Oh. Als dat zo'n Erik Jan Hendrik je geld gaat kosten, dat weet je niet, maar... Als je zo'n huisdier neemt dan moet je er ook de verantwoordelijkheid voor dragen. en Dan moet je je bijvoorbeeld niet gaan uitzuilen op de rekening van de dierarts. Heb je er een dierarts bij gehad? Ja, wat dacht jij dan, zeg? Kijkt die man niet een beetje raar? Nou, een beetje raar kijkt hij altijd al. Hè. Ja? Ik zeg... Uh... En wat zei hij? <laughs> ik wou net vertellen. Ik zeg, ik wou dat u er alleen maar even naar keek. Hij zegt, nou, bedankt voor de inzage dan. Ook al geen antwoord dus. Hè. Dus ik zeg... Maar kan hij dan niet even gekeurd of zo? Hij zegt ja, maar dan wel graag gestoofde met een mosterdsausje. De man wordt waarschijnlijk zelden bij een snoek geroepen, chef. Ja, dat blijkt wel, zeg. Ik zeg, ja, machtig. Waar heeft u nou eigenlijk voor gestudeerd? Voor uw bureau of voor uw bikken? Ik bedoel, zijn hartslag, zijn keel. Hij zegt, kan hij a zeggen? Nou, toen ben ik even grof geworden, begrijp je? N nou, nee. Ja, nou... Daar kwam hij dan weer even de dierenarts op de hoek laten kijken, zet. Dat ziet hij dan weer in een oog, oogopslag, hè. Een snoek in een tropisch aquarium. Ja, dat denk je niet aan als leek, Dat die stumper dan met het zweet op zijn schubben in de pekel hangt te hijgen. <lacht> Erik Jan Hendrik. Dus toen Pol, het kind en ik, met één op fris slootwater uit, Pol. Ja, die boer, die keek ook al een beetje raars, hè, ja. Weet u nog? Ja, dat is een boer, Pol. Die valt onder de EEG, die kijken allemaal of ze het in Brussel horen donderen. Dat wil je? Dat, ik zeg nog tegen het kind, ik zeg... Hoi. Hoi, nee, nee. We zitten daar net even op te halen van die boer met dat water, zeg. Oh, dat, ja, ja dat hou je niet voor mogelijk, hoor. Nee, ja? Dat gaat hij dan aan zo'n man staan vragen, ja? Wat vragen? Op water. Uit smansloot, sloot. Wat is dat voor gek, Sam? Dat ga ik toch niet stelen? Dan zeg ik toch beleefd, kan ik wat water van u betrekken, boer? Wat zei hij? Hij zei... Hest u dorst? Of ik dorst heb? Ja, ja. Ik zeg Nee, je, het is voor een snoekie zei hij. Het <lacht> is voor een snoekie, hè? Dus. Hij zei... Hij zegt, wat is de snuikie? <racht> ik zeg een vis. De vis hè? Ja. Zegt, ah, een vis, Hij zit aan een snuikie. Een snoek dus, hè? Een snuikie of een sneukie. Wordt ook gezegd, hè? Wordt ook gezegd. Hij zegt een, een ogenblik, schubber, ik pak net even een buks. Hij ging even de buks halen, dus, hè? Wat is een buks? Een buks. De buks. Of een buks. Of box. Afhankelijk van het kaliber dus, hè. En biks, biks, hè. De oude biks, dat is een tweeloops, meen ik, ja. Maar wij, de man nog in, hè. Gaat even de buks halen, hè. En waarvoor? Voor? Voor nee, weef. Voor die daar natuurlijk weer... Die moest weer zo nodig, die man. Ze krijgen ze de dochter lopen op te jagen. Ja, kijk, ik begreep het niet, weet je wel. Nee, nou... Wat? Maar dat was wat... Dat... Dat was anders op één manier uit te leggen, hoor. Dat gegil dat hooi. Ja, nee, dat zei zij... Overal, dat zei zij zelf. Ze zei zelf... Wilste me niet even het zwaantje kiezen? Ja, nou? Ja, nou, nou wie ben ik? Wie ben ik dat ik iemand zou weigeren op zijn verzoek... zijn zwaantje te kiezen? Ja! ja. Als je niet eens weet wat iemand zijn zwaantje is... blijkt... Nou ja, ik denk ik ben gimmer ergens niet. Dat zegt. Ja. Dat zegt zij wel in goede Hollands, pot. Ja, zegt zij wel pot. Nou hier. Er kust iemand iemand zijn zwijntje. Ja, in de blinden wel te verstaan. Iemand zijn zwaantje kussen. Iemand zijn zwijntje kussen. Het varken schrobben. Ja, ja, vang je dat wel liever vis, jij? Nou, mij dunkt, zeg. Oh, heb jij Jan Hendrik gevangen? Zeg, zes. Sterhelle, alsjeblieft dat. Officieel, ik dus, ja, denk even om brikballen brand, brand, nietwaar. Maar overigens, spekje af voor meneer, hoor, Paul, wat jij? Ja, dat was nogal genant, Shep. Wat? Nou, dat we niks vingen daar. En Brik, maar iedere morgen van de overkant roepen van, hè? Willen we nog opvangen, mensen? En wij dan een beetje ongelukken van, nou, nee. Met Smans, eigen peperdure sportmateriaal, zeg. Dus die zag je al denken van, nou, ik weet niet, zeg, als hij even beroerd bouwt als dat die vis, ik weet niet. Ja, ja, Lien, en dan, dan zegt die kraap hier, wacht maar even. En die stapt op zijn brommer en die is binnen tien minuten terug met zo'n bakbeest van een snoek, Ja, ja, ja, zeg, dat wou ik je eigenlijk alsmaar nog vragen, zeg. Waar was dat uh, stekkie eigenlijk? Nou, uh, daar al, oh, ergens om, om de noord, daar ergens, daar ben iemand het ervan. Hé? Wat? Oh, wat? Eh, uh, toch Wat? niet in de buurt van de molenkraap. He? Ja, dat meen ik wel, Koen, ja. Oh, oh, daar. Ja. Oh. Ja, van daar. oh, oh, oh, oh, Nou, ik bedoel, ik, uh, ik meen, chef, daar, daar zijn namelijk die staatsviskwekerijen, weet u wel, chef. Oh, jeetje. Oh, jeetje. Oh, vandaar dat die man mij vanuit de verte zo godslastelijk stinkt toe te spreken. Grote, grote, zeg. Een staatsnoek, Daar sta ik mee op de foto in de etalage van Brix Hengelboetiek, zeg. Met schrijks vis in het Europees economisch slootwater, zeg. Ik mag wel... Ah, telefoon daar, Rinderman. Is er alweer achtergekomen. Geef me meteen hier, Biers hier. Oh, wil jij het doen? Het is doen niet de mevrouw, mevrouw dus. Ja, wat zei je doen? Nee. Nee, Toad Doem. Erik Jan Hendrik. Hij is aan. Haar... Ik bedoel, zij. Ze is het jongen. Erika Jan Hendrik, dus. Ze wordt moederbeleid. Chef, van harte, chef, wat oh, is het? Wat is het? Dan wordt hij gevraagd met het is, Doem. Oh, van, van alles. Dat kan niet doen. Dat is God zo zij een wemel doen, ze zegt dat het wemel... een meerling, een wemelende meerling, doen, de dierarts, doen, een vroedsdoek, ik bedoel, hoe heet het? halen voor de viskraam, de, de, de kraamvis bedoel ik, de meid, ah. en van die lappen, je weet wel, sluiers, babysluiers, breid babysluiertjes en bescheid met meisjes. En hoe heet het, kaartjes? Geen paniek. Geen paniek. Ik leg neer. En kaartjes, doen. Hoe noemen we ze de webelaars? Leg neer, doen. Kus van Bobber. Alle mensen, zeg. Ik ben vader geworden. Of, of, of. Hoe ligt dat wettelijk? Eh, uh, toeziend voogd, chef. toezien voogd. Ja, hier wat. Niks, zeg. Ik ga er even werkloos aan toekijken, zeg. Als die arme meid... Oh, groot. Een meerling, Zeg. Wemelend en wel, zeg. Nog meer van die hongerige klapkaarten open te houden. Paul, we redden het nooit. En je hebt dertig man volk aan de hengel staan, zei je. Dat jeugdronk gaaijes. nou vergeet het maar. Dat kunnen we vergeten, Paul. Oh, ja, dat vergat ik nog, zeg. Ja, dat zeg ik, we kunnen het nog vergeten. Ja, dat is de leeftijd van die knapen en die ja. meiden, Die brengen dat geduld niet meer ja. op, zie. Zie, ja. Of ik dat zie. En als het nieuwtje er eenmaal af is, chef? Oh, houd daarover nou op, zeg. Dat was vanmorgen dan, hè. Toen was het nieuwtje en ja, dan kennelijk helemaal af. En dan vinden de dames en heren iets uit... waar het nieuwtje kennelijk nooit vanaf gaat. Uh, chef, mag ik dat tegenhouden, chef? Er is geen tegenhouden aan, Paul. Dat heb ik geprobeerd. Ja, maar u ziet daar meer in dan het is, chef. Ja, jij nee. hebt een te verhitte fantasie, jij. Jij ja. vis te veel. Jij neemt te veel aas op jouw angel. Ja, ja, ja. chef. Wat, wat, wat u daar aanzag voor iets ordeloos, chef... ...dat was niets meer dan een spontane, vrolijke variatie... ...op een van de bekende thema's van O Calcutta, chef. Ja, bravo, hoor, bravo hoor, noem jij de variaties... ...van het bekende thema dat we meteen vol hebben de naam, hoor. Dat zeg ik ook, ter helle, mijn excuses. Maar misschien zegt het jou dat iets dat Brik Ballenbrand... ...toen hij vanmorgen zijn gordijnen opendeed, ze meteen weer dichtknalde... Wat die man daar in de eerste ochtend gloren, in zijn gespecialiseerde leefnetjes zag spartelen... is onbeschrijfelijk. Wat zal ik blij zijn als Rinderman dat contract in zijn zak heeft, zegt. Ja, dat vergat ik nog. Ah, telefoon. Daar, hier, daar. Dat zal, dat zal je hem waar achter hebben. Pak van haar. hart. Uh, vrienden, dan bedrijf ik een goede morgen. Droge Dirk aan de lijn. Ah, dag, George. Ja, ja, die is er, schat. Ik geef hem je wel even. Ja, het is beter te geven dan te ontvangen. Dankjewel. je hier. Ja, meneer Rinderman. Bijzonder charmant dat u even de moeite neemt op de bij. Ja, ja u was bij de boerderij van Brik uh, Ballen verbrand, uh, ja. Ja, ter tekening van het contract begrijp ik. U, u bent begroet met wat? Ja, nee, dat vergat ik nog dus. Ja, maar uh, wat zei je? Nou, dat, dat ik dat, dat nog... even moment, ja, nou, ja, ja, ja, ik zei dat ik dat nog vergat. Ja, dat komt? wij vanmorgen dus voor de gein dat ja. boerenpandje gekraakt hebben, ja. dus, wat? weet je wel. Voor de dakloze vissers, dus, en voor de gein, zoals gezegd. Oh, meneer Ridderman, dat raadsel is opgelost. Nee, even heeft namelijk vergeten dat te melden, zegt hij net, dat hij voor de gein. wat zei hij? Grote, grote, u bent met sliep bekogeld, meneer Ridderman. Nee, nee, met sliep dus. Dat bent je niet